Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Morgenavond om 6 uur geldt in bijna het hele land code oranje. Dat is de ene hoogste waarschuwing. Er wordt dan een enorm pak sneeuw verwacht. Rijkswaterstaat hoopt dat iedereen thuis werkt en niet de weg op gaat, want die kunnen onbegaanbaar worden. In Limburg en op de Wadden blijft het code geel. Ook Dennis maakt zich op voor een barre dag en gaat door met de uitgeklede dienstregeling, die vandaag begon na een grote storing. Ook morgen rijden er dus minder treinen. In de regio Rotterdam rijden er helemaal geen bussen. We sturen onze chauffeurs in ieder geval in de ochtend niet de weg op, zegt RET. Honderden mensen zijn afgelopen nacht gestrand op Schiphol en brachten daar de nacht door. Ze waren op doorreis, maar konden door het winterse weer niet verder vliegen. Ze konden zelf geen hotel regelen omdat ze niet door de douane mogen. Schiphol heeft ze wel kussens, dekens en iets te eten gegeven. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro ligt weer in het ziekenhuis. Dit keer omdat hij gevallen is in de gevangenis waar hij zit, omdat hij een staatsgreep wilde plegen. Bolsonaro is eind vorige maand al een paar keer geopereerd. Hij had iets aan zijn lies en moest daarna langer blijven omdat hij de hele tijd de hik had. En dan nu het weer van weer online. Op sommige plekken gaat het regenen, maar op de meeste plaatsen komt de zon tevoorschijn. Vanavond is het droog en gaat het matig vriezen. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel, Daphne. Het is zes uur exact. Zometeen de middagshow mashup. Twee slam hits in de mix gegooid. Eerst even je verkeersupdate door Flitsmeister. Er zijn vier vertragingen. Dit zijn de A-wegen. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Hoofdrijbaan is daar dicht. Door een grenscontrole, 13 minuten. Daar 15 richting oost tussen havens, 4.5200. En Rozenburg Industrieterrein Pothof. Daar 11 minuutjes en Flitsers zijn er niet.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 Slam. Tans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia. En de Slam middagshow. Hoeveel sneeuw komt er nou precies onze kant op? Je hoort het zometeen van onze weerman, Jordi. Ook de middagmashup zometeen naar Disco Lines en No Broke Boys.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 Know your destiny. Yo, sexy ladies, want part with us? And I car with us. Them not wild with us. In other club, them won't flex with us. To get next with us. Them not vexed with us. From the day my bonch, I ignite my flame. Can I call my name? And it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till I early them Let's get it on. Let's get it on. Till I early them Girl, it's a good girl.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 From the day my panty, night my flame, girl I call my name, and it is my fame It's all good, girl, turn me on, till I earn them on, let's get it on, let's get it on, till I earn them on, girl It's all good, just turn me on, Come on, get busy, just shake that, booty on, stop when the beat up, just keep swinging it, get jiggy Get crooked up, percolate, anything you want for, call it, that's the letter, if I don't take pity want to see you get live when they rhythm it, I ride, I'm a lyrics up about electric city, girl, no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 It's Jody and the one named Rebecca, yo, shake that thing, yo Joe I know shake that thing, yo and I know better shake that thing, please kana I, can yeah yo, hey, yo When we sexy ladies one part with us You know the car with us, them now want with us She you know the club, them want flex with us To get next to us, them now flex with us I'm the day my brand, I my flame Tell I call my name and it's is for fame oh. It's all good, girl, turn me on Till I heard them on, let's get it on Let's get it on, till I heard them on Girl, it's all good, just no. turn me on Yo, sexy ladies, won't well, part with us And if they're with us, they're not war with us de club, de mooie flex, we dag. Dekst we dag. De mooie De flex, Code Oranje is uh, zojuist afgegeven voor uh, morgenochtend in het uh, hele land. Dus uh, hou daar vast uh, rekening mee en ga lekker thuiswerken als het, uh, als het even kan. Wij bellen zo met, ja het is jullie haar favorietje, uh, Jordi Heunen, De uh, weerman van uh, RTL. Ja, die zeker. Knap, die knappe vent hè? Die ja. knappe vent die, die knap over de sneeuw gaat vertellen. Die gaat zo even lekker over uh, sneeuw vertellen. Maar eerst lekker uit je fles op tien over zes. Wooh! Ik hou die er gewoon in hoor. Ik hou die er gewoon in ja, elke werkdag om 10 over 6 krijg je hier bij Slam de Middagshow mashup. We hebben weer twee tracks in elkaar gemalst vanmiddag. En uh, ja, zo ga je lekker die avond in, dachten wij zo, toch? Vandaag eigenlijk een mashup van een mashup. Want Fisher kwam in 2024 met een remix van Gautje. Somebody that I used to know. Daar hebben we dan nog een extra plaatje aan toegevoegd. Huh? Dat is meer jouw tijd, uh, Erik-Jan. Gala, Freed from Desire. Ja, heerlijk. Ja, dus eigenlijk drie tracks door elkaar heen in de Slam. Middagshow, matchup. Slam, middagshow, matchup. Let's go. go, go, go, go.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 dat je fles om tien over zes. Eh, misschien wel leuk om even te roepen. Mocht je nou zoiets hebben van, joh, ik wil mijn favoriete liedje een keer in de mashup. Oh. Dan kunnen we natuurlijk voor je aan het werk gaan, hè? Ze zijn ook. Laat het even weten via de slam als jij een track hebt waarvan je zegt van, nou, die moet een keer in de mashup om uh, tien over zes in de slam middagshow. Dan kan dat maar zo. Zometeen de Mix Marathon Track of the Week. En dit zijn je vrienden, Lucas en Steve. I can see in your eyes, you're about to break my heart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 met Lucas en Steve. Patrick, Erik Jan en Julia. Ja, het is natuurlijk uh, wintersweer buiten. Het is herderscode oranje. Morgen vroeg, las ik ook uh, zojuist. Dus we moeten wel even bellen met een, uh, een weerkundige, om het zo even te noemen, toch? Je kent hem als de knappe weerman van RTL. Laat je horen voor Jordi goedenavond. goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, dit dit, dit zou zijn voor jou natuurlijk fantastische dagen, toch? Ja, het is fantastisch. Uh, ik uh, woon zelf in Utrecht en het begon vrijdag al met sneeuw. Toen kwam er zaterdag nog meer, zondag nog meer. Gisteren nog meer. En het is echt, echt prachtig buiten. Uh, ja, voor mij zijn dit de leukste dagen van het jaar. Ik vind stiekem sneeuw het eigenlijk het aller, allerleukste wat er is. Oh ja, ja, het is wel heel mooi. hè? Er scheen vandaag ook een heel mooi zonnetje op... en dan is het eigenlijk een prachtige wereld waar je naar zit te kijken. Precies, het lijkt net Oostenrijk. Nou, inderdaad, moet jij ook thuis werken eigenlijk, of sta je wel gewoon voor de green screens uh, vanavond? Nee, ik moet gewoon naar de studio. Uh, dus uh, gis, uh, Ik werd gisteravond gelukkig met een uh, taxi opgehaald. Oh. Uh, anders had ik mijn hele auto moeten uitgraven. Dus uh, ja, dat was wel fijn. En toen uh, vannacht in het hotel geslapen... toen dus vroeg ik vanochtend vroeg om vier uur... Uh, op moest staan om de ochtenddienst te doen. Oh ja, wat Lekker, jongen. je woont in Utrecht. Woon je laat maar zeggen in een typische Utrechtse huurwoning met enkel glas? Want ik mis laat me zeggen die ouderwetse ijsbloemen. Die bestaan gewoon tegenwoordig niet meer op op enkel, op die driedubbele glas. glas Ik vind dat echt wel een Ik ben op de boerderij geboren in de achterhoek en ik weet nog vroeger als kind dat we daar ook enkel glas hadden en dan vroeg het gewoon in de slaapkamer en zaten de ijsbloemen aan de binnenkant van de ramen. Ja, moeite. Het was een mooi gezicht, maar ijskoud. Oh, jij komt uit Twente. Uit de Achterhoek. Hallo, mooi man. Ja, uit Rulo. Rulo. <laughs> Hey, als we het iemand kunnen vragen, ben jij het? Iemand die verstand heeft van het weer. Wat, wat, wat kunnen we verwachten de komende uren, dagen... wat betreft sneeuw en overlast? Nou, Ik heb goed nieuws voor de sneeuwliefhebbers... want we krijgen morgen weer een laag sneeuw erbij. En waarschijnlijk in het hele land. Daarom geldt nu ook code oranje voor morgen vroeg. Um, en dat is vooral omdat de impact heel groot is. Kijk, er valt zo'n 5 centimeter. Dat is niet superveel. Maar het gebeurt weer precies tijdens de ochtendspits. En het gaat eigenlijk een beetje door tot en met de avondspits. Oh man. Ja, Dus het zal vooral voor het verkeer morgen weer... een een hele drukke dag zijn. Dus ik zou toch zeggen... als het kan, blijf lekker thuis. Want het zal wel weer echt chaos worden op de weg... en uh, op het spoor. Dus uh, ja... daarom geldt Code Oranje. begint eigenlijk morgenochtend vroeg al. En het gaat uh, de hele dag... door tot de moment uh, dat het eigenlijk weer donker wordt. Dus uh, ja, weer een lekkere sneeuwdag morgen. Ja, dat wordt lekker dan. Wij moeten wel gewoon hierheen. Ja, en moet ja ik moet ook, moet ook naar weg? kantoor, maar... Uh... Ja, jij hebt een taxi die je komt ophalen. Ja. ja, alleen gisteren. Morgen denk ik niet. Dan moet ik even oh. mijn auto zelf uitgraven. Ja. Ja. Nou, kunnen wij vanavond veilig naar huis rijden, Jordi? Denk jij, of... Uh... Nou... Um, het is vandaag een klein beetje gaan dooien... en er was best veel water hier en daar... wat van die druppende sneeuw... en het gaat weer vriezen de komende uren. Oh, dus het jee. kan lekker gaan opvriezen allemaal. Dus op plekken waar niet goed is gestrooid... is het echt weer oppassen vanavond voor bevriezing... Oh, van al die natte wegen. Oh, oh, ja. <laughs> hoe, hoe kan het soms sneeuwen als het dan niet vriest? Ja, dat is als de lucht uh, heel erg koud is op grote hoogte. En dan kan die sneeuwvlok uh, de grond halen, terwijl de temperatuur net in de onderste luchtlaag, zeg maar, de onderste paar honderd meter boven nul is. Maar die sneeuwvlok, die valt best wel snel naar beneden. Ja, dan kan het toch zijn dat hij nog net niet is gesmolten. En ja, hoe, uh, hoe hoger de, um, de lucht, zeg maar, warmer is. Ja, hoe groter de kans is dat die vlok helemaal smelt. Maar nu is het echt een heel klein laagje. Daarboven is het zo koud dat het vlokje de grond haalt, zeg maar. Oh, dat is echt een oh. oké okay. hey, En waarom raken wij met z'n allen altijd zo in paniek als, als er sneeuw valt wat, wat is jouw mening daarover? Ik bedoel, de NS die weet niet wat ze overkomt... Of ze, of ze voor het eerst sneeuw zien. En ik weet het wel, we leven niet in, uh, in, uh, in, in zeg maar Scandinavië... waar er altijd sneeuw ligt. Maar uh, ja, we, we moeten daar wat beter op voorbereid kunnen zijn, toch? Ja, ik denk dat we het ook niet meer gewend zijn. Um, je moet je voorstellen... Vroeger was het op, uh, op 20 dagen per jaar was het wit in Nederland... en nu is dat aantal gehalveerd nog maar tot zo'n 10 witte dagen. En dat aantal halen we eigenlijk ook niet meer de laatste jaren. Dus het wordt eigenlijk steeds bijzonderder. En als de keer sneeuwt, dan is het hele land in en roer... Uh, de laatste keer dat het zoveel sneeuwde als nu is, alweer vijf jaar geleden. En daartussen hebben we eigenlijk heel weinig winter weer gehad. Dus je hebt eigenlijk al een hele generatie met kleine kinderen... die bijna, bijna geen sneeuw meer hebben gezien. Ja, dat is wel waar. En nu opeens is het er weer. Dus ze we moeten er gewoon een beetje aan wennen, denk ik, weer. Ja, oké. Okay. Nou, Jordi, uh, thanks. Uh, mag ik afsluiten met de vraag of jij... Want ik, ik weet toevallig dat heel veel weervrouwen en weermannen... mooie weerspreuken paraat hebben. Heb jij een mooie weerspreuk paraat? Nou, dat is, ik heb er eentje paraat. Uh, het is vandaag uh, volgens mij drie koningen, als het goed is. Ja, dat klopt, mm -hmm. En de weerspruk die zegt... het weer op drie koningen houdt nog dertien weken aan. Oh. oh, dus we krijgen dertien weken sneeuw, zeg jij. Nou, Als die weerspruk uitkomt, wel. Dus <laughs> ik hoop het wel natuurlijk. <laughs> maar dat zeiden ze vroeger. Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bek gaat, zijn ze te laat met strooien. Precies. Dat is ook een mooie. <laughs> Lekker pesje. Ja, ja. ja zuid mouwen. Ja, Jorni, dankjewel. Hello. Lekker jongen. Yes, tot volgende. Yes, Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op slam. Faithless and Disclosure. Insomnia. Marathon. Track of the week. week. Armen van Guren en Glockenbach. Sunshine's on me. Marathon Track of the Week. Annika, wat vind je ervan? Pearlie de Pearlie. De gok van je leven. Deze week spelen wij de gok van je leven hier bij Slam. Lekker. Wil jij naar Las Vegas? Dan antwoord jij natuurlijk ja, heel graag. App dan nu Vegas plus je leeftijd met de Slam-app. Dus Vegas plus je leeftijd met de Slam-app naar de Slam-studio. Want wij spelen zo een nieuwe ronde van de gok van je leven. En sturen jou misschien wel eind deze maand Las Vegas.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 Vertel hoe staat het. Ja, cool. Op de weg staat er filet. Of vol gas op die A2. Nou, ik uh, zal je melden. Het is bijzonder rustig deze dinsdagmiddag. Spitz. Dat zal natuurlijk ook te maken hebben met mensen die thuis werken. Er is één vertraging op dit moment. De A12 richting Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland. Acht minuutjes daar. En flitsers zijn er niet gemeld. Eén over half zeven.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 The throne. I didn't know how to believe. I Je hoopt er altijd op, maar uh, ja, ik, ik, ik had, zo spectaculair had ik het eigenlijk niet verwacht. The Slam, Slam, middagshow.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 and they meet me Tot op mijn uh, eerste mp 3 spelletje hoor. Uh. Pitbull, Mr. 305. Weet u ook waarom Mr. 305? Ja, shit, dit wist ik. Fun fact? Uh, van zijn. Ja. Nee, nee, postcode, postcode-ding toch? Dat is die wijken. In... Net, ja. Net nummer. Net nummer. Net nummer. Net -nummer. Ah, 305. 305. No? Ja, in Beverly Hills toch of zo? Ja, nee, Miami. Miami? Ja, ja, ligt, ligt er vlakbij, Joel. Dat is toch hetzelfde? Nou, mm -hmm. een bol daar beetje leuk. <laughs> is dat niet hetzelfde? niet hetzelfde? De gok van je leven. We gaan een uh, nieuwe ronde spelen van de gok van je leven. We sturen je deze maand misschien wel naar Las Vegas. Ja, vlakbij Miami. Ja, Plus en 3, Dat ligt ook vlakbij Miami, hoor ik inderdaad. Ja, ja, ja. <lacht> nou, uh, over mooie plaatsen namen gesproken. Anna Palona. Daar woont Amanda. Amanda, Dat is Hallo. Oh. Van uh, Una Palona de Blanke van George Baker Selection, toch? Nee, nee, zeker niet. Oh, de dochter van een... Maar Star. Oh, dat, was... ja, nee, dat is Dat wel. Je hebt gelijk een middagshow. je wordt hier plat gegooid met fun facts. Klopt niet altijd. Maar... Anna Palona, waar ligt dat precies, Amanda? In de kop van Noord-Holland, dus het einde van Nederland. Oh, je valt bijna van het land af, zeg maar. Okay. Ja, inderdaad. Is het leuk daar? Uh, ja, wel, jawel. Maar je moet er willen wonen. Dus het is gewoon, gewoon rustig, wel... zeg jij. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het want, kan toch eerlijk zijn. Als die sneeuwstroom komt, dan houdt het daar echt op. Hè? Dan heb je geen aanvoer meer van, van goederen, helemaal niks. Dan je zegt, nee, ja, denk jij met even bang, hé? <laughs> Amanda, jij speelt mee met de gok van je leven. Je maakt dus kans op een trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainmenthoofdstad van de wereld, Las Vegas. Uh, ja, daar, ja. Als, je als je dit wint, hè, dan ga je daar dus de gok van je leven wagen. 2026 euro op rood of zwart. Om je te kwalificeren voor die grote finale, 22 januari... hier in de slam studio. doen wij ook nu de gok van je leven... in het klein, uh, rood of zwart. Jij hebt vanmiddag al meegespeeld bij Thomas. Ja. Wat is er toen licht gebeurd? Licht neem, ons, neem ons heel even mee. Uh, nou ja, ik uh, koos voor zwart en hij viel daarop, dus super blij. Lekker bij. En ja, en toen zei ik, nou, zwart zoals de, uh, zo zwart als mijn hart. Dus nu dacht ik, nou, laten we nu dan maar rood doen. Voor een beetje liefde. Oh, passie oh. ja. Want jij vindt je zelf zo'n zwart, uh, zwart ziel? Nou oh ja, een zwart kijker misschien wel. Ja, ja als je me lang genoeg aan het belonen houdt, dan uh, <laughs> ga je vanzelf een <laughs> beetje duister Helemaal Ik was helemaal mis. Nee, okay, nou, nu oh, een beetje ottif. rood voor de liefde, zeg jij dus. Okay, want ja, zo precies. werkt het dus, hè. je kunt meespelen en zeggen: van, Ik ga door. Uh, lieve Amanda, het is dus wel zo, als jij nu rood gaat zeggen en er valt weer op zwart, ben je alles kwijt. Ja, nou ja, dat is de gok van je leven. Zo is het. Heel goed. Kijk. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gooi me erin. Even voor de goede orde voor de jury, jij zegt dus welke kleur, Amanda? Rood. Oh, rood. Petje loopt nu naar de tafel. Hij hoor. draait de schijf naar links. Het balletje gaat naar rechts. En nu is het even afwachten. man. Oeh. Spannend. Hij rolt. Er hangt ook een microfoon boven. Oké. Okay. Jules, wil jij voor mij uh, even kijken wat het geworden is? Even Want ik zie kijken, het vanaf hier niet. Daar gaat onze assistent. Oeh. Ik, hij draait te snel. <laughs> oh. Hij draait te snel, maar het balletje ligt er wel stil. Ik, je hoop, maar ik heb ik zo'n harde slinger gegeven. Maar je kunt het wiel kun je wel rustig met je remmen hoor. Dat geeft niks. Ja, er staat hier dus een echt roulettewiel ja. in de studio, uh, Amanda. Ja, dat heb ik gezien. Het is voor ons. Wat is het geworden? Wat is het? Jij ging voor een beetje liefde, oftewel rood. Ja? Het is rood! Oh, lekker, man. Yeah. oh goed! Oh, goed mij. Amanda, dat is lekker, hé? Ja, zo, wow! Dat betekent dus dat je nu twee visies hebt voor de grande finale hier in de Slam Studio. Oh ja, nu moet ik natuurlijk kiezen of ik verder ga of niet. Precies, dat is de volgende vraag. Als je nu verder gaat, dan ga je de volgende ronde spelen in de Slam morgen vroeg. Dan uh, kun je vier visjes winnen, want zo werkt het, dan wordt het verdubbeld. Als je nu Oeh. zegt, ik stop, heb je twee. En uh, je kunt ook morgen ja. alles kwijtraken. Ja, ik ga voor twee. Ik heb nu ik heb zwart gekeken, ik heb liefde verspreid. Ik hou erbij. Jij houdt hem <hijst> ik gewoon lekker bij twee? <hijst> ja. Gewenig ik hou twee. Jij hebt twee visjes ja. voor de finale. Ja. Oh,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 Come in, kiss en stemgeluid. Waves in de Robin Schultz-remix. Je luistert de Slam middagshow. Het is uh, 10 minuten voor 7. Code oranje dus uh, morgen vroeg in het uh, hele land. Hou er rekening mee. Ga lekker thuiswerken als het kan. Wij er ook kunnen komen. Morgen. Ik ben ook zo blij als die sneeuw weer weg is. Want het gaat de hele dag eigenlijk alleen maar over die sneeuw. Ja, dat klopt. Het is wel alsof we een grote sneeuwshow aan het maken zijn. Maar goed. Ja, auto's is ook... zo, zo goor worden van de binnenkant ook. Ja, de ah, echt ja. die natte Ik had ook echt, ik zweer het je een dag voordat die sneeuw kwam. had ik mijn auto net door de waschtafel. Dat is niet goed, broeder. En waar ik blij van word, is uh, ik ik best wel een materialistische man is een, uh, een schone auto en een volgetankte oh ja, oh auto. Yo. Ik word ja. daar zo blij van. En, en als jij dan uh, je auto vol tankt, doe je niet alleen de dagteller op nul... maar ook die andere twee tellers. Nee, het is niet. ik dan weer niet. Oh, dat ja. doe jij wel, hè? Nou, nee, ik heb één keer gehad, een uh, reed ik 200 meter. Dan had ik zo... Het. Vergeet nul me te drukken. Terugreden. Nog een klein, klein druppeltje erin. Niet weer terugrijden. Ja, nee, dat kan ik echt niet tegen. <laughs> ik, ik. <laughs> ik dacht dat ik erg was. Oké, okay. over auto's gesproken. Ja. Uh, ik uh, kwam een, uh, een artikel tegen waarin even wat boetes besproken worden... die je kan krijgen als jij je auto niet goed schoonmaakt na sneeuwval. Oh. Let goed op, dit kan je heel veel euro's schelen... want ik heb voor mezelf even een berekening gemaakt... hoe ik gisteren de weg op ben gegaan met mijn auto. Had mij, wat was het, 570 euro kunnen kosten. Wat, je ging als een Calimero, ging je met, met, bijna wel met, met zijn eigen dop op je. Okay. Bijna wel. Vannacht toen ik wegreed hoorde ik gewoon jou in mijn achterhoofd met doe het niet, doe, doe het, het niet, het doe het niet. Dat ja. heb ik toch niet gedaan. Zal ik het even doornemen met jullie? Yes. Ja. Wat het kost, hè? Mm -hmm. Dus uh, let hier goed op, let hier goed op. Voor onvoldoende zicht door de voorruit en de voorste zijruiten, dus die kleine ruitjes, mm -hmm. zeg maar uh, naast je ja. dashboard. Nee, die kleine zijruit. Nee, ik zei, nee. Ja, oh, ja oh, naast in je bedoel. je. ja, ja die ook. Je deur. Je Alles deur. om je heen, rechts, links en voor je. Wat denk je wat het kost? Maar ook het kleine rijtje En het kleine ruitje. Als, als je die nu niet goed schoongemaakt, wat denk je? Uh, 150. 300 euro. Ah. 300 euro. Oei. Onvoldoende okay. zicht via je spiegels. 100 euro? 180 euro. Oeh. Ik heb van die verwarmde. Dat is echt lekker. Je, uh, oh, dat tijdens, klopt. Ja, kun je tijdens het rijden ook je handen er tegenaan houden. Dat is echt super, super nice. <laughs> <laughs> um, een kentekenplaat die niet goed zichtbaar is door de sneeuw. Oh, dat zal wel wat zijn. Dat zal ook ja, wel eens 200, 200 euro zijn. Nee, nee geen idee. 180 euro. Oké. Okay. Maar die had ik inderdaad, die was ik vergeten. Mijn uh, voorste kentekenplaat was niet zichtbaar gisteren. Oké. Okay. Uh, Lichten of reflectoren die voor meer dan 25% zijn afgeschermd. Mm. Heel specifiek, maar okay. dat is een kwartje. Kost je 120 euro. geld. Nu de duurste. Oh. Voor het rijden met losse lading tussen haakjes... die niet is afgedekt waarbij gevaar of hinder kan ontstaan. En daar hebben we het dus over. Sneeuw op het dak. Dus er ligt nog een lading van 10 centimeter sneeuw op je dak. Ook 200 euro. Wat denk je wat dat kost? 250 euro. 490 euro. Ah en dat had ik dus inderdaad niet gedaan, want ik reed op de A2... en de vielen gewoon inderdaad brokken met sneeuw ja, van mijn dak het is af. Oh. Ja, dat is heel gevaarlijk, dat weet ik ook wel. En als je eraf haalt, doe dat zonder die handschoenen. Want ik zie van die luiders die dan helemaal met die handschoenen... krassen maken op je auto. Ik denk, nee man, doe toch niet. Met wat doe je dan? Met je, met je blote handen, want dat krast niet. De handschoenen of, maken toch geen krassen. Als ik altijd doe, want ik woon naast de wasstraat... rijd dan ook gewoon even, weet je, die, die, die 50 meter gok ik... dat ik dan niet wordt aangehouden door de politie. Gewoon even met een lekkere, warme straal eroverheen. Oh ja. Maar ook niet te warm, want anders kan je vooruit weer klappen. En ik wou net zeggen, nooit kokend water over je ruiten. Dat hebben we ook eens mensen op dumper zien doen. Ja, ook niet over je kinderen. Nee, maar het is gewoon... Kalen Aragon Iron hier in de Slam middagshow. We hebben deze maand natuurlijk veel over Las Vegas. We kregen een appje binnen van luisteraar Wilbert en die zegt dat hij zichzelf best een Las Vegas-expert mag noemen. Hij is namelijk meer dan 50 keer in Las Vegas geweest. Dat noem je geen expert. Maar... Verslaafd. Verslaafd. die ja. <laughs> shit, vijftig keer. Dat ja, is niet normaal. We gaan zo even bellen met Wilbert. Dat lijkt me wel oh, even leuk. Cool. Want hij heeft best wel tips die je natuurlijk mee kunt nemen... als je die trip naar Las Vegas wint. Dus dat zometeen hier in de Slammiddag Slam coming up. I only want you win you go.